7 uur. Winfried Maaien. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De gisteren overleden oud-premier Ruud Lubbers zette zich na zijn politieke carrière in voor vluchtelingen. Wij spreken zo met de directeur van de organisatie waar hij zich voor inzette tot zijn dood. En er is meer bekend over de Schutter in Amerika. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Stijns.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 Verderop op de A15 richting Europoort bij havens 6200, 7 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Door een kapotte auto op de A27 van Breda naar Utrecht... bij Noorderloos, 3 kilometer. Kost je bijna een kwartier. En na een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle... bij Ommen nog 11 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij... maar de vertraging nog wel meer dan een uur.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 De gisteren overleden Ruud Lubbers kende een lange politieke carrière. De langst zittende premier was het immers. Daarna, tot aan zijn dood, zette hij zich in voor vluchtelingen. Eerst als hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Daarna was hij voorzitter van de Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF. Tot 2014 was dat. In een promofilmpje legt hij uit wat het UAF doet. Vluchtelingen zijn krachtige mensen. Ze kunnen ook veel betekenen voor onze samenleving. Daarom helpen wij hen bij hun studie aan de universiteit of hogeschool. Dat worden dan artsen of ingenieurs, mensen die belangrijk voor ons zijn. Dat is het werk van het UAF. Uh, hij werkte daar samen met uh, directeur Marjan Saygali. Uh, ze vluchtte zelf uit uh, Iran. Begin jaren negentig was dat, mevrouw Seigali. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, en u kon dankzij dat UAF in, in Nederland uh, studeren ook zelf? Ja, ik, heb inderdaad, ik was in een leeftijd dat ik niet in aanmerking kwam voor een studiebeurs. Dus ik mocht het wel dankzij het UAF. Studeren. Ja, um, nou ja, gecondeneerd allereerst, u want u ja. had nog regelmatig contact met hem. Ik heb inderdaad uh, ruim anderhalf jaar met hem intensief samengewerkt. Uh, hij was mijn voorzitter. Ja. Hij heeft ook mij aangesteld als directeur van de stichting uh, waar ik het wel nu nog steeds voor werk. Hoe, hoe was uw band met hem? Uh, nou, warm. Uh, hij was zeer betrokken. En nou, zakelijk ook. Maar nou, op een gegeven moment toen hij me belde. Om te feliciteren met mijn, nou, met mijn functie als directeur. En zei hij van vanaf nu mag je het Roet tegen me zeggen. Ik ging regelmatig bij hem thuis. Dat betekende uh, ook wel wat. Dat betekende wel wat. Ja. Dat betekende dat het wel inderdaad een samenwerkingsrelatie is. Waarin ja. het wel gelijkwaardigheid daarin centraal staat. Warm betrokken. En, en in de zin van hij nam verantwoordelijkheid. Uh, hij, wil, hij, hij deed het niet even bij. Nou ja, want dat, sommige mensen doen dit als hè, uh, uh, erebaantjes nee. of god, ja, het staat mooi op op cv met veel uh, functies hier en daar en zijn af en toe aanwezig bij vergaderingen. Ja, ik zeg het maar eventjes zo, ja. maar dat was bij Ruud Lubbers niet het geval. Nou, nee. Uh, Ruud heeft heel bewust gekozen voor ons. Het was in 2006 uh, toen, toen hij uh, bij ons als voorzitter trad. En ik weet het ook, dat vertelde mij ook uh, dat hij, uh, nou, hij kreeg heel veel verzoeken, maar hij zei van nou nee, ik ga er wel uh, niet doen. En toen het Kwam, daar ging hij het zelf voor. En dat, uh, dat, uh, dat was het ook met ondersteuning van zijn partner Ria, wat het ook heel erg belangrijk mm -hmm. is. En hij nam er wel echt tijd voor. En, uh, en uh, hij vond het ook het vluchtelingen het, het moeite waard, mensen. Hij zette zich daar ja, echt wat dat, dat, dagelijks dat, in. Dat, ja? dat woord dat zegt eigenlijk al zoveel: hè? moeite waard, mensen. Dat was een Lubriaanse uitspraak. Ja, ook hetzelfde. vluchtelingen zijn geen zielige mensen. Ja. En uh, nou, ik weet dat het vertelde dat het in de tijd dat als hoge commissaris bij VN werkte... dat dit wel op de kwam op bezoek ging... en dat hij het wel onder indruk was van de capaciteit... en, en talenten van de vluchtelingen, maar ook de veerkracht die ze tonden. En dat hij het wel vond dat, we het wel daar, dat er verrijking is voor onze uh, samenleving... voor ja. onze cultuur. En dat is het wel wat hij uh, zei. En dat geloofde hij er ook in. Zo heb ik het ook maar altijd uh, door hem behandeld gevoeld. van ja. Ik doe het wel toe... Hij zit met talenten, maar ook richting alle andere vluchtelingen waarin wij begeleiden. Ja. Um, hij had natuurlijk een ongelooflijk netwerk. Um, ja. uh, en uh, ja, hij kende gewoon iedereen. Ja. Wat, wat heeft hij in die zin kunnen betekenen voor uh, uw organisatie? Uh, nou, hij was... Uh, hij, mh, hij, zoals hij wordt beschreven in de politiek... zo was het ook bij het UAF. Zo, zo herken ik hem ook. Dus hij zette zijn netwerk in... maar hij dacht ook heel actief met je mee. Nou, dus als het probleem was... dan weest, wist hij heel goed te analyseren. en zei, hij, ja, dit en dat, en dat en dat. Daar en daar en daar kan je zijn. En hij was niet een iemand die het wel even gewoon belde. En zei hij van, wil je met Marjan in gesprek? Nee, hij maakte echt de juiste verbinding... Uh, hij was altijd bereid om interviews te geven. Dat is ook heel erg belangrijk mm -hmm. voor ons, als een, uh, nou, als een organisatie die we het ook gewoon wilden, onze naam goed bekend wordt, zodat mensen weten ons te vinden. Uh, en, uh, en dat was ook heel mooi, want hij zei altijd van, nou ja, goed, ik kreeg heel veel verzoeken vanuit, uh, vanuit kranten, media's, et over heel veel andere dingen. Hij ja. zei, die, nee, maar Jan, ik doe het alleen maar als het gaat over vluchtelingen ja. en als het gaat over het UAF. Ja, dus hij vond het wel echt uh, moeite waard. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom hij zich zo uh, geroepen voelde... om zich in te zetten voor de zaak van de vluchtelingen in Nederland? En, en, en ook internationaal? Nou, Ik denk dat het wel uh, zeker zijn uh, betrokkenheid bij VN heeft het wel bijgedragen. Hij vertelde mij zelf ook de anekdote van... Uh, dat dit wel inderdaad uh, nou, uh, kwam het groot gezin, uh, welgesteld gezin... en dat ook uh, zijn ouders, met name zijn moeder, ook heel erg zich inzetten... voor, uh, voor mensen die het minder uh, bedeeld waren na de oorlogstijden. En dat dit wel ja, op deze manier vanaf kinds af betrokken raakte. En ik denk dat het wel ook zijn, inderdaad, zijn religieuze achtergronden, geloof, rechtvaardigheidsgevoel. Uh, maar Roet ik als een oprecht uh, belanghebbende. Voor de mens. En, mm -hmm. en, en dat heeft dit wel, nou, dat heeft dit geweldig bij ons gedaan. Ja. Um, hij vertrok op een gegeven moment als voorzitter. Ja. Dat betekent, begrijp ik niet dat hij stopte met zijn activiteiten. Of zich in te zetten voor de zaak van de vluchteling. Uh, nee. Hij ging verder, hij ging door. het uh, uh, uh, thema vluchteling sprak hem altijd aan. Maar ik, uh, nou, zoals uh, hij, hij zegt, een doorgewinterde politici. Dus hij wist ook heel goed uh, zijn rol te behouden. En hij wilde nooit onze huidige voorzitter, Job Cohen, voor de voeten te lopen. Dus wat dat betreft, uh, hij hield zich op achtergrond als het ging over organisatie. Maar wat betreft het thema vluchtelingen, nee, zelfs de uh, laatste keer dat we elkaar telefonisch spraken. Want dat deden we regelmatig. Dan ging het ook over de huidige klimaat over vluchtelingen. En dat dit wel ook uh, nou, uh, zeer bedrufd was over hoe en nu de politieke klimaat is. Ook zeker in Nederland als het gaat om grenzen dicht enzovoort. Dus hij het... voelde zich ook geroepen om uh, zich af en toe informatiegesprekken te mengen. Nog als het over zeker. het onderwerp van vluchtelingen. Want zeker. hij kende dat uh, ja, als Ruud Lubbers belt, dan neem je natuurlijk wel op. Ja. ja. Als politicus. Dus, uh, en dat deed hij ook. Dat deed ook hij Ook nog recent. Ja. Ja. ja. Nee, hij, hij was heel erg betrokken en begaan met de lot van vluchtelingen, maar ook met het thema. En hij geloofde, ook, zei die, hij geloofde ook gewoon dat als vluchtelingen naar Nederland komen, dat ze ook van betekenis kunnen zijn. En, uh, en ik wil het ook gewoon even benoemen, dat uh, wij zijn inderdaad een stichting, we bestaan al 70 jaar, en uh, we zetten ons weer hogere uh, vluchtelingen, of, of uh, hogere, op, hogere opgeleide vluchtelingen, maar dankzij zijn uh, ja, inzet en inspiratie, uh, in, uh, uh, uh, zeker in gezamenlijkheid met de uh, Vasquez Duiveling, uh, ex-president van uh, uh, Rekenkamer. Uh, hebben ze ook uh, het MBO voor vluchtelingen ook op de agenda gezet. Waardoor we nu nog steeds, nou, vandaag, tot de dag van vandaag... ook het, uh, uh, de MBO-studenten begeleiden. Ja. Dus hij, uh, hij had echt uh, aandacht en oog voor talent, voor mens en de capaciteiten. En, ja. en daar, dat was zijn verbondenheid met de mens en met de vluchtelingen. U zult hem nog altijd dankbaar zijn en blijven. We zullen hem altijd en ik ook persoonlijk dankbaar blijven. Ja. Dank, dank u wel voor uw komst naar de studio. Marjan uh, Seigali van uh, de Vluchtelingstudenten uh, Stichting UAF. Dank. NOS Radio 1 Journal. Ja, gisteravond ging het er in alle nieuwsprogramma's natuurlijk ook over over het overlijden van uh, oud premier Lubbers. Bij Nieuwsuur waren de oud premiers Balken en de Kok en Van Acht te gast. Balkende en herinnert zich hoe Lubbers hem steunde... toen hij als partijleider van het CDA in 2010... een zware verkiezingsnederlaag moest slikken. De laatste verkiezingen, dat was voor mij niet gemakkelijk natuurlijk, in 2010. Ik wist ook wel dat het moeilijk zou worden. Nou, dan komt het aan op je politieke vrienden. En wie was toen in het katshuis? naast je politieke adviseur... en naast Bianca, Ruud Lubbers? Ook dan is hij er, om gewoon je hart onder de riem te steken. De Georgische oud-president en Oekraïnse oppositieleider Mikhail Saakashvili is in Nederland. Hij heeft van de IND verblijfspapieren gekregen. En dat kon vrij makkelijk, omdat zijn vrouw Nederlands is. In Met het Oog op Morgen vertelde Rusland-deskundige Helga Salomon over de gevolgen voor Nederland. We moeten niet denken dat Saakashvili rustig in terneuzen gaat wonen. We moeten onrust toch verwachten van deze man. En ze legde ook uit waarom. Onze politie hebben goede band met Poroshenko. Nu komt een stokenbrand naar Nederland. We moeten niet vergeten, we hebben een associatieverdrag met Oekraïne... die zegt, ik ga dat opnemen tegen die president. Het is een soort Lenin hè, die vanuit Zwitserland... de Russische revolutie heeft ontketend. Mooi woord, stokenbrand. Bij RTL Late Night zat Loretta Schrijver aan tafel. De aanleiding was het nieuwe boek David, Atbr Sorry, David Attenborough en Quest. Daarin doet Attenborough verslag van zijn reizenavonturen als jonge bioloog. Loretta Schrijver heeft de afgelopen 25 jaar... een aantal documentaires van Attenborough ingesproken. En ze is een groot bewonderaar. Ja, voor mij is het een, een life changer geweest. Ik, ben, ik hield altijd van dieren, maar door Attenborough ben ik gaan zien... hoe ongelooflijk prachtig de wereld en de natuur in elkaar zit. En ja, dat is eigenlijk mijn leidraad geweest... voor de rest van mijn leven tot nu aan toe... Ach, wat hou ik van die man. Heb je hem ooit ontmoet? Nooit. <laughs> Oké. Okay. Uh, Loretta schrijver gisteravond bij RTL Late Night. Dat waren wat fragmenten van Radio en TV gisteravond. En daarmee is het uh, 16 minuten over 7. We gaan kijken naar het uh, buitenlands nieuws. Of uh, nieuws dat tot ons komt uh, via de diverse media. Ja, uh, het CBS. Wat is het eigenlijk? Wat gaan we doen? Uh, uh, nou, we gaan kijken naar het buitenlands nieuws. Oh, okay. Dat via diverse media tot ons komt. Ja, precies. <laughs> uh, het CBS presenteerde gisteren bijzonder goede cijfers over de Nederlandse economie. Maar bij onze zuiderburen gaat het ook goed. De economie draait daar weer op volle toeren. Waardoor het voor hooggescholden en laaggescholden steeds makkelijker wordt om een baan te vinden. De Standaard schrijft dat alleen middelbaar opgeleid nog lastig aan een baan kunnen komen in België. 25 procent van de vacatures is beschikbaar voor mensen met dat opleidingsniveau... en dat er wel ongeveer 35 procent van de werkzoekenden middelbaar opgeleid is. Eén op de zes kinderen op de wereld woont in een conflictgebied. Dat staat in een nieuw rapport van Save the Children, meldt de BBC. De afgelopen twintig jaar zijn kinderen nooit zozeer bedreigd... door oorlogsgeweld als nu, staat er. In totaal leven meer dan 357 miljoen kinderen op de wereld... in een gevaarlijke omgeving. En dat is een toename van 75 procent ten opzichte van de 200 miljoen in 1995. De gevaarlijkste plekken op de aarde voor kinderen... zijn op dit moment Syrië, Afghanistan en Somalië you <laughs> Een Russische hacker die in 2012 in Amsterdam... tijdens een vakantie werd opgepakt voor een enorme datadiefstal... is in de VS veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar... schrijven Amerikaanse media. Vladimir Drinkman wist samen met drie anderen... op grote schaal persoonlijke gegevens van consumenten te stelen... door in te breken op computersystemen van bedrijven. Onder andere bij supermarktketen Carrefour, winkelketen 7-Eleven... en luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways werd ingebroken... en vervolgens werden de data doorverkocht. De de schade voor banken en creditcardbedrijven bedroeg honderden miljoenen dollars. En verontwaardiging in de Verenigde Staten over een opmerking van een ochtendshowpresentatrice over een Amerikaanse islamitische fashionblogger. Hoda Katebi was te gast bij. WGN News, om te praten over haar nieuwe boek... toen de presentatrice de Iraans-Amerikaanse vrouw... vroeg naar haar mening over kernwapens. En toen de blogger kritiek uitte op het wapenbeleid van de VS... reageerde de presentatrice zo it has not only created but also created the capacity for um a lot of these weapons in the middle east are completely brought in by the united states. A lot of Americans might take offense to that. You're an American. You don't I, yeah. sound like an American <laughs> you say but you know what That's I mean? Because I'm bred, we look beyond. Ja, de presentatrice die zegt dus uh, dat die blogger niet Amerikaans klinkt. En dat leidde tot een uh, stortvloed aan kritiek. Volgens critici is het intolerantie, is de intolerantie onder president Trump uh, gangbaarder geworden. W GNTV heeft inmiddels wel excuses gemaakt voor de opmerking. Ja, opmerkelijk. Um, er waren al vroeg problemen op de weg, want uh, het was hier en daar glad. Hoe gaat het ermee, John? Het uh, lijkt erop dat dat uh, voor het meeste in ieder geval voorbij is. Want de problemen waren eigenlijk op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Maar de Alfred omme was een ongeluk gebeurd door de gladheid. 10 kilometer file staat er nu nog achter. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog ruim een half uur. Zo'n 20 minuten ben je langer onderweg op de A15... Van Rotterdam naar Europort bij havens 6200. En de file die daar staat is zo'n 6 kilometer. John Bakker bij de ANWB, dankjewel. Na negen jaar als president van Zuid-Afrika is Jacob Zuma opgestapt. Dat maakte hij gisteravond bekend in een toespraak. De ANC should never be divided in my name. Ik heb daarvoor gekomen... Het ANC moet nooit door mijn toedoen verdeeld raken. Daarom heb ik besloten om met onmiddellijke ingang te vertrekken... als president van de Republiek. Dat zei Zuma dus gisteravond. Contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, um, Zuma heeft het over de verdeeldheid van het ANC. Um, is dat pro-Zuma en anti-Zuma? Ja, absoluut. Ja. En die scheidslijnen zijn eigenlijk steeds, steeds dieper komen te liggen... In de afgelopen tijd. Uh, nou, ja, Al een tijdje waren er politici in het ANC... die kritiek hadden op de schandalen van Zuma... op het wanbeleid, op de corruptie. Maar dat is nog sterker geworden in december. Want toen heeft het ANC een nieuwe partijleider gekozen... Cyril Ramaphosa. Ja, en die kwam echt met de belofte om die corruptie te gaan aanpakken. Dus toen had je eigenlijk twee centra van macht. Zuma als president en Ramaphosa als een ANC-leider. Ja, en, en dat kamp van Ramaphosa heeft <compagneraikeeping van employee voice> er nu dus voor gezorgd dat Zuma plaats moest maken. Ja, en ondanks die verdeeldheid, er lag natuurlijk een ultimatum voor Zuma. Hij doet een beetje alsof hij zelf nu maar besloten heeft... Hij de, euh, euh, ik stap op, maar er zou vandaag een stemming van wantrouwen... in het parlement worden gehouden. Um, ja klopt, hij de, duimstroeven zijn aan. Ja. Ja, absoluut. Ja, de duimstroeven zijn, zijn echt, echt aangedraaid. Gistermiddag zei hij nog van nou ja, dit is oneerlijk en ik snap niet waar ik moet, waarom ik moet gaan. En gisteren, nou ja, zo'n anderhalf uur of een uur voor de deadline die het aan Seem had gesteld om te vertrekken, kwam hij dus toch op televisie en zei hij, ik ga. Ja, hij kon inderdaad niet anders. Die vertrouwingsstemming vandaag zou hij niet hebben overleefd. En zo'n vertrouwingsstemming, dat is natuurlijk heel erg oneervol, want dan komt... Om er ook nog heel veel op tafel te liggen. Dan mogen alle politieke partijen motiveren waarom Zuma zou moeten vertrekken. Nou goed, Dan zullen ze het weer gehad hebben over hoe hij met belastinggeld... zijn persoonlijke villa heeft, heeft laten renoveren. Over allemaal andere corruptie-aantijgingen. Dus ja, uiteindelijk heeft hij dus toch deze weg gekozen. Hoe reageert men in Zuid-Afrika? Ja, veel opluchting wel onder de Zuid-Afrikanen. Kijk, mensen vonden het hoog tijd dat hij vertrok. Hij is al heel lang uh, impopulair. Um, veel Zuid-Afrikanen zeggen ook van, nou ja, wat nu? En hopen dat hij uh, toch ook nog wel verantwoordelijkheid moet afleggen. Uh, en dat hij vervolgd wordt. Er liggen nog bijna 800 aanklachten ja, uh, van corruptie, witwassen, fraude. En die zouden opnieuw kunnen worden ingesteld. En je noemde Ramaphosa. al, die staat klaar om het over te nemen, ja, die is nu al waarnemend president. Want toen zomaar ontslag namen, nou, dan neemt de divisiepresident... en de, de stramme post het automatisch over. Mm -hmm. uh, die moet nu nog wel officieel ook als president uh, gekozen worden. Uh, door het parlement. Ja, de kans is groot dat dat al uh, vandaag gebeurt en anders niet morgen. Want uh, we weten dat het uh, ANC uh, uh, heel erg uh, veel druk zet... om, uh, om morgen al de uh, state of the, the uh, union speech te geven. Dat is zeg maar de jaarlijkse troonrede in Zuid-Afrika. Die was vorige week uitgesteld... omdat ze dus niet wilden dat Suma dat deed. Ze willen dat hun nieuwe president dat deed. Dus uh, het gaat snel gaan uh, deze week. Ja, er gebeurt veel. Um, dan wil ik ook nog eventjes met je naar Zimbabwe... want uh, daar is oppositieleider uh, Morgan Svangirai overleden. Uh, jarenlang de belangrijkste tegenstander van president Mugabe. Hij um, geldt als de grootste oppositieleider van Zimbabwe... sinds de onafhankelijkheid. Hij leed al enige tijd aan darmkanker, begreep ik. Alice, uh, hoe is er op zijn dood gereageerd in Zimbabwe? Ja, nee, ja veel, veel mensen zien het als een groot verlies. Uh, ik zag net nog uh, een, een tweet van uh, Tendai Biti... ook een uh, oppositieleider die deel was van zijn partij. Hij zei toen niemand het durfde was het zwangerij de eerste... die de dictator in de ogen wist te kijken. En daar heeft hij veel voor opgegeven. Uh, sinds eind jaren negentig heeft hij de oppositiebewegingen opgebouwd. Hij is in elkaar geslagen, hij is gearresteerd. En uh, ja, een dappere man. Niet altijd het meest charismatisch of doortastend... maar wel echt een icoon en... Uh, Jij ja, een van de democratie in Zimbabwe. Ja, en uh, laat hij een bepaalde erfenis achter, uh, uh, want er komen verkiezingen aan. Wat betekent dit voor zijn partij? Ja, die erfenis die hij eerst gaf aan de Zimbabwanes... dat het toch nog een soort van hoop was op verandering. Hij kwam ook heel ver om Mugabe. Hij legde Mugabe echt het vuur aan de schenen. In 2008 haalde hij zelfs de meerderheid in de verkiezingen... maar niet genoeg om direct gekozen te worden. Daarna is hij een beetje momentum verloren. Dus eigenlijk is de angst nu, dat ook nu hij weg is... dat zijn partij nog verdeelder raakt en dat... Die geen slagkracht ook meer hebben, deze verkiezingen. Alice van Gelder, onze Afrika-correspondent over het overlijden van Morgen Zwangirai en het opstappen van Zuma in Zuid-Afrika. Dankjewel.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 het is uh, half acht, hoofdpunten van het nieuws. De jongen die gisteren 17 mensen doodschoot op een school in Florida... stond bekend als een verlegen jongen die gek was op wapens. Hij was na een vechtpartij van school gestuurd... en plaatste de afgelopen tijd dreigende berichten op sociale media. Na zijn daad werd de 19-jarige schutter opgepakt. Hij verzette zich niet. In Nieuwegein doet de politie onderzoek naar een explosief dat is gevonden op straat. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Het gaat om de Beatrixstraat waar vorige week s'nachts een woning onder vuur werd genomen. En toen werden er in de straat tien kogelhulzen gevonden. Niemand raakte gewond. Melkveehouders zijn een petitie begonnen tegen de overheid. Vorige maand liet minister Schouten 2100 bedrijven blokkeren... omdat ze zouden hebben gesjoemeld met het aantal melkkoeien. Maar volgens de initiatiefnemers van de petitie is dat in veel gevallen helemaal niet bewezen.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 Dat is inderdaad op dit moment het geval. De, weg, de die liggen daar rond of iets onder het vriespunt. geldt voor uh, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een groot deel van Gelderland. En ook in Flevoland en dan met name in de Noordoostpolder kan het nog glad zijn. Want ook daar zijn de wegen nog rond of onder het vriespunt. Ik heb meldingen van zo 1 tot 3 centimeter sneeuw ook op sommige plaatsen daar op de wegen. Dus ja, dan is het duidelijk, dan is het glad. In het westen zijn de temperaturen al aan het oplopen. In Zeeland bijvoorbeeld op dit moment plus 4. En ook in Amsterdam plus 2 graden. Dus daar is helemaal niets aan de hand. En die zachtere lucht die gaat de komende uren geleidelijk naar het oosten. Dus de gladheid gaat geleidelijk verdwijnen. Mm -hmm. Maar helemaal langs de Duitse grens. Dat kan best nog wel tot een uur of tien duren, denk ik... voordat de gladheid ook daar verdwijnt. Dus okay. daar voorlopig even goed op letten. Ja, dus dat blijft een rol spelen tijdens de ochtendspits. Um, en, nee, ja. De rest van de dag? Ja, dan wordt het allemaal een stuk zachter. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 4, 5 graden... in het noordoosten van het land. 9 graden verwachten we zelfs in Zeeland. Dus dat zijn totaal geen wintertemperaturen meer blijft vanmiddag in het oosten nog af en toe wat regen. Maar in het westen wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Dus dan ziet het allemaal wat vriendelijker uit. En kijken we dan naar komende nacht en morgen. Nou, dan houden we eigenlijk de weersverbetering vast. Die breidt zich over het hele land uit. Komende nacht droge omstandigheden. Wel weer temperaturen rond het vriespunt. Dus op een enkel nat wegdek kan het weer glad worden. Maar dat is echt lokaal. En morgen overdag dan droog weer, zonnige periode. En dan kunnen we rekenen op temperatuur rond 7 à 8 graden. Oké, okay, Michiel, dankjewel. John Bakker bij de ANWB, hoor. Het, het kan nog eventjes aanhouden daar in het noord Ja, inderdaad, want in het noordoosten van het land is het eh, nog altijd plaatselijk glad door, door de sneeuw en door de bevriezing. Op dit moment in ieder geval eh, voor zover wij weten geen aanrijdingen nu. Er was een ongeluk op de A28 bij Ommen, maar daar rijdt alles weer normaal door. Maar nu staat er een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Nieuw-Leuzen. Zorgt voor 6 km file. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ruim 20 minuten. Kare uh, in de weg op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Zorgen bij de Suurhofbrug voor 8 kilometer file. Eén rijstrook is er dicht, kost je ook 20 minuten. En na een ongeluk in het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht en daar is de vertraging drie kwartier. De Renault Talisman.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 Olympisch nieuws met geolippens. Vijf uit vijf wordt dat vandaag zes uit zes. Het is de grote vraag vandaag op de Olympic Oval, het IJsstadion, waar oranje toch zeer grote successen viert deze Olympische Spelen. Geolippens, opnieuw, goedemorgen. Ja, ook opnieuw goedemorgen. Uh, nou ja, ze kunnen inmiddels wel oranje schilderen, hè, die hoogste treden daar. Ja, dat is een aardige opmerking. dat zou, zou tijd worden ook. Uh, brengt me meteen trouwens op het overzicht van de sociale media. doen we normaal naar de kranten. Maar laat ik er nou maar eens mee beginnen. Uh, de Speld, een ja. satirische website. Precies. Ja, je hebt hem waarschijnlijk al gezien. Komt met ja. een bericht dat het hoogste podium op Medal Plaza door de Verenigde Naties nu officieel erkend is als Nederlands grondgebied. Uh, na die vijfde gouden schaatsmedaille op rij ziet de internationale gemeenschap in dat Nederland aanspraak mag maken op het gebied. Nou, Jorien Tomos schijnt namens ons land de vlag geplaatst te hebben op het podium. Nou, een eerder bericht op die website van de Speld was trouwens ook wel leuk. We zien een foto van Irene Wust en Marit Leenstra op het podium na de 1500 meter. Met daarnaast de Japanse nummer 2. En die is even rood omcirkeld. Volgens de site is het een prank, een indringer, zonder oranje trainingspak die YouTube even wilde halen. Nou, Wust zou erg geschrokken zijn. Gelukkig greep de organisatie snel in en kregen Wust en Leenstra een knuffel. Ja, Maar dit zijn natuurlijk allemaal die berichten met een knipoog over iets ja, waar... Knipoog, ja. waar, waar, waar, waar natuurlijk ook serieus over geschreven wordt. In de zin van, ja, het begint die die overheersing begint ook een beetje pijnlijk te worden voor de sport. Um, lees je daar ook over in de kranten wellicht? Of gaat het alleen maar over de overheersing Ja, daar van gaat het ook wel over, met name de buitenlandse kranten. Gisteren hadden we, de Amerikaanse kranten konden we er niet vinden. We hebben daar wel nog gemeld, dat er kranten waren die daar melding van maken. Maar bijvoorbeeld The Guardian is gisteren met een heel groot verhaal gekomen... over die overheersing. En die zeggen ook van ja, het is allemaal onzin, dat gedoe... over schaatsen op bevroren grachten en zo. Transportmiddel in Nederland, er is al jaren geen ijs meer. Dus het komt echt wel door het aantal kunst kunstijsbaan in Nederland. Het grote aantal junioren, dus de enorme aanwas van talent. Ja, en ook uh, wel door het opleidingsplan uh, dat erachter zit. Dus ja. men vindt het allemaal niet zo geheimzinnig. Ja, wij zeggen dat natuurlijk ook niet over de Noren of de Zwitsers... die het goed doen met skiën, toch? Dus, ik uh, uh, bedoel, dat vinden we ook gewoon natuurlijk nee, maar dat maar zij dat is zo verbinden. niet zo gek veel, hè? Dus, nee, ik bedoel, het is maar net wat je raakt. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat, het, is, het is een zwakte van de sport dat Nederland zoveel wint. Maar dat zeggen we over het skiën ook niet als daar... alle medailles klijft. Maar ik, maar ik vind het van. wel een terechte opmerking, hoor, dat je wel vragen kunt stellen bij het internationale niveau van het graad. Ik vind het zo eerlijk moet je zijn. Ja, oké. Okay. Um, wil je nog iets over de Nederlandse kranten zeggen? Ja, zeker. Uh, over dat matchfixingsverhaal. In de Volkskranten hebben we het Precies. zojuist al uitgebreid gehad. Een uur geleden. Straks krijgen we ook nog enkele reacties. Praat ik ook ja. met Steven Dalebout even door. Maar in datzelfde verhaal gaat het ook over de controverse... tussen Jorrit Bergsma en de andere leden van die achtervolgingsploeg in Sochi. Met toch een paar opmerkelijke uitspraken van Jillet Anema. Dat was de coach van Bergsma. Nog steeds ja. trouwens. Even voor de duidelijkheid. Bergsma... Hij wilde graag de eerste ronde van de ploegenachtervolging rijden. Dan had hij namelijk ook recht op een gouden medaille. Wanneer zijn collega's tenminste de finale zouden winnen. Dat werd hem niet gegund. Hij trok zich terug als reserve. Was een rel geboren. En Anema zegt nu dat het breekpunt een incident was in het Olympisch dorp. Bergsma liep daar langs de appartementen van de Nederlandse schaatsers. Waarop Koen wij zou hebben geroepen. Hé, hey, lul. Ik citeer Anema trouwens. Uh, hij zegt nu, als je dan samen in één team zit. Moi, Jorrit is daarin een gevoelsmens. Waarmee hij maar wil duidelijk maken dat het terecht was dat Bergsma zich terugtrok. Hij schetst ook wel de sfeer na de 10 kilometer in Sochi. Ja. Waar Bergsma verrassend sterker bleek dan Kramer. Opnieuw een citaat van Adema. Ik ben volkomen verbijsterd dat we 1, 2 en 3 werden. En dat niemand blij was. Dat is dan volkomen ontluisterend. Een kafka toestand. Ja, maar um, Guido, toch nog even voor mijn duidelijkheid. Want dat nieuws van de Volkskrant, dat komt vanochtend. We hebben het er een uur geleden over gehad. Um, het NOC-NSF erkent dat er sprake was van een poging van matchfixing. Die Jillet adema is daar gewoon. Jij zei net al, ze houden hem een beetje... Uh, nou ja, in de gaten over wat hij allemaal zegt en wat hij niet zegt. Kan zo iemand daar dan gewoon blijven functioneren Als het als, ja, als, als als gewoon bevestigd vraag. wordt dat hij, de, dat hij vals gespeeld he? nou, heeft. Nou, dat, laat ik maar, als maar meteen probeert, gewoon even heen? beginnen met de man die is aangeschoven hier aan tafel. Want dat is de man die beneden heeft gestaan daar ja. in die catacombe. En die heeft inderdaad dat hele nou pandemonium zal ik niet zeggen, Steven. Maar wel al die mensen gewoon zien langskomen. Ja, en OC en kwam natuurlijk... Uh, die, die, die sprongen hier allemaal bovenop natuurlijk. Want uh, die, wilden, die willen deze rel zo klein mogelijk houden. Uh, dus uh, er was een uh, woordvoerder bij uh, Jillet Anema ook. Die uh, toen hij het ijs afstapte ook met hem mee naar de kleedkamers liep. Ik heb hem daar nog even aangeschoten... Of hij wilde praten. Uh, dat lacht hij een beetje weg. Hij zei nee, nee, nee. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dat Anema. Uh... Die, wil altijd, ja, die wil altijd wel wat zeggen. Ja. Dus uh, in die zin uh, is het uh, blijkbaar het beste nu volgens noc en NSF. En volgens Anema dus ook. Om, uh, om niet te praten. Ja. Maar de rest, Ik bedoel, waren er wel mensen die gewoon wel op een gegeven moment langs de liepen? Ja, ja. Of, of, Nou, kijk, um, er, er zijn wat reacties geweest. Bijvoorbeeld van de Chef de Mission uh, Jeroen Bijl. Die kunnen we misschien later in deze uitzending nog laten horen. Maar uh, we kunnen ook luisteren naar uh, het verhaal van uh, Arie Koops. Um, moeten we nog even het verhaal opnieuw schetsen. Hoe het precies kort, aan de even hand even was? Ja, Anema was destijds dus de coach van Jord Bergsma. Maar niet alleen van Jort Bergsma, maar ook van de achtervolgingsploeg van Frankrijk. Uh, daar reed Alexis Contin. Dat is een marathonrijder die in de marathonploeg van Anema reed. Uh, het aanbod van Anema zou zijn geweest dat, uh, Nederland zich bij, uh, uh, dat als een Nederlandse rijder zou vallen in die kwartfinale tegen Frankrijk... dat dan die content zich zou laten zakken zodat Nederland alsnog door zou gaan naar de volgende ronde. Nou is de vraag, wat wilde Anema daarvoor terug? Uh, volgens de Volkskrant uh, wilde Anema daarvoor terug... dat, uh, dat Nederland Frankrijk zich zou, spa uh, zou sparen. Dus dat Nederland niet uh, uh, over Frankrijk heen zou gaan. En, uh, uh, dat, dat, zou dan, dat zou pijnlijk zijn. Ja, die, die, die waren bang voor gezichtsverlies. Volgens het Volkskrant verhaal. Maar er zijn toch ook wel verhalen dat Jorrit Bersma graag... Ja, die wilde graag opgesteld worden. En er zijn dus verhalen dat dat daar besproken dat is. Dat verhaal waar we het net ook hadden. Ook ja, inderdaad precies, in de precies. Het is bekend ja. dat Jorrit Bersma natuurlijk opgesteld wilde worden. Maar dat dat dan de tegenprestatie ja, zou zijn van Jillet Arnema. En dat is nooit ingelost. Nou, laten we even luisteren naar Jeroen Stekelenburg. Want die stond zojuist beneden, collega van televisie. Die sprak met een van die betrokkenen, de toenmalige bondscoach Arie Koops. En Stekelenburg vroeg aan Koops wat nou precies het voorstel is geweest van Jilert Arnema. Nou, dat is, dat is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Kijk, op het moment dat je een team moet sparen ik spaar niemand. Was het alleen maar het sparen van Frankrijk? Of speelde er nog iets anders? Nou, wellicht was dat we, misschien een poging om ook aan mijn opstelling iets te doen. Maar goed, daarvoor ben je bondscoach. En bondscoach volgt zijn eigen lijn. Nogmaals, een bondscoach staat voor fair play. Een bondscoach staat voor winnen in de sport. En daarbij spaar je niemand. Maar Arie, als ik nu jou voorhouden dat hij op dat moment zei, stel Jordit Bersma op. Dan krijgt hij, als hij de eerste ronde heeft gereden, ook een gouden medaille als Nederland straks wint. Dan zorg ik ervoor dat Nederland zeker wint van Frankrijk. Zit ik dan ver bij de waarheid uit de buurt? Dat voorstel is er nooit geweest. Maar je zei net wel dat hij iets aan de opstelling probeerde te doen. Er heeft één iemand bij de opstelling niet gereden. Dat is Jordit Bersma. Ja, maar dat is nu een impliciete vraag van jou. Uh, dat is heel absoluut niet uh, wat er gebeurd is. Wat heeft hij dan wel aan de opstelling proberen te veranderen? Laat ik het dan opener vragen. Hij heeft niks aan de opstelling proberen te veranderen. Hij heeft misschien gehoopt dat ik iets aan de opstelling zou doen. Maar dat is een heel ander uh, zinsnede. Uh, wat er op tafel lag, of we de Fransen wilden sparen. En daarvan heb ik gezegd van, ik spaar niemand. Want we zijn hier gekomen om te winnen. Nou, dat ja, was eigenlijk nou, koops. Dus. Dat is wat er op tafel lag. Maar de vraag is wat er dus tussen de regels door onder tafel uh, gevraagd werd. Geloof jij Wie? Arie Koops? Nou, nee, volgens ja. mij haalt hij dit niet voor niks aan, dit, dit nee. voorbeeld. Hij, hij zegt het tussen de regels door dat er dus iets met die opstelling ge moest Gemal gebeuren. Ertussen, ja, maar ondertussen gaat hij, hij er ook wel weer omheen. Ja, Wil hij het niet hard zeggen? Nee, hij, wilde, hij, hij draait om de hete brei heen. Maar hij zegt het toch volgens mij hoor. Ja. Hey, er werd net ook getraind. Hè? We hebben ze volgens mij allemaal gezien. Uh, al die hoofdrolspelers van toen... Uh, ja. Die zijn er gewoon weer. Ja, nou ja, het was wel toevallig toen, uh, toen wij de hal inkwamen. kwamen. Toen, toen kwamen de schatens dus ook net de hal in. En wie verzamelde zich eenmaal op het ijs? De achtervolgingsploeg van dit jaar, van deze spelers. Dus Verwij, Blokhuizen en Kramer. Die zochten elkaar op. Roes daar nog bij als reserve. Die reden even een rondje uh, of twee samen. Uh, Kramer haakte toen af. Want die moet natuurlijk over... Als ik de aftelklok daar achter in het stadion bekijk. Vier uur en 15 minuten moet hij rijden. Tenminste, dan begint het 10 kilometer. Maar die, uh, ja, die vier die zochten elkaar dus op. En Jort Bergsma maar autom automatisch daar niet bij, want die zit nu niet in die achtervolgingsploeg en die, uh, die stapte eigenlijk pas het ijs op toen Kramer ervan afging. Ja. Dus is een eentje dus. Hè? Ja, Gio nog en Steven ook. Eigenlijk nog even één vraag over dat, het mogelijke matchfixingsverhaal. Um, uh, nogmaals, wordt wel bevestigd door NSF. Heeft dat ook niet een beetje te maken met die heerschappij van de Nederlanders? Want we zitten overal, hè? er zit een coach hier, een Nederlandse coach daar. Het is allemaal een beetje ons kent, ons wereldje. Speelt dat ook niet een beetje dat uh, ja, mogelijke hosselgedrag in de hand? Ja, nou dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zozeer. Wat denk ik wel, wat denk ik wel speelt, is dat het een, een, uh, er zijn twee verschillende je hebt zeg maar in het, uh, het wielren ook de, de, de pelotoncultuur van uh, het wielen en dealen. En je hebt het tijdrijden. En in het schaatsen komt dat dus soms bijeen. Uh, Jelle Tadema is natuurlijk ook uh, iemand die de pelotoncultuur gewoon is... vanuit het uh, uh, marathonschaatsen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat, dat zou nog wel een botsing kunnen zijn. Ja. Goed, uh, dat blijft uh, ons en jullie daar natuurlijk nog wel eventjes bezighouden. Gio en Steven vanuit Pyeongchang, Gangnung om precies te zijn. Dankjewel. Meer sportnieuws, het is uh, kwart voor acht, Elisabeth. Ja, Liverpool, Liverpool staat met uh, anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Met Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum in de ploeg... werd met ruime cijfers gewonnen bij FC Porto, het werd 5-0. Spits Sadio Mané scoorde een head-trick. En in de andere wedstrijd won Real Madrid van Paris Saint-Germain, het werd 3-1. Ronaldo scoorde twee keer en de Telegraaf meldt dat de buitenspeler daarmee... de 100-doelpuntengrens in de Champions League is gepasseerd. Sunday Odyssey is ontslagen bij Fortuna Sittard. Niet vanwege sportieve problemen, maar vanwege een onwerkbare situatie. Odyssey zou zich meerdere keren beschuldig hebben gemaakt... aan ontoelaatbaar gedrag. Hij reageert woedend bij verschillende media... en beschuldigt Fortuna van illegale praktijken... en hij zou ook zelfs al naar de politie zijn gestapt. En Ahoy was gisteravond uitverkocht. Toch vooral om de meester aan het werk te zien. Roger Federer natuurlijk, schrijft het AD. In de eerste ronde van het ABN AMRO Tennistournoi was hij binnen 47 minuten klaar met de Belg Ruben Bemelmans. Het werd 6-1, 6-2. En ook Robin Haase ging door. Hij won in twee sets van Timo de Bakker. Uh, gladheid bij de ochtendspits. John Bakker, hoe gaat het? Ja, maar de grootste problemen zijn er nu door kapotte vrachtwagens, maar wel weer op de A28. Vanuit Groningen naar Zwolle staat een kapotte vrachtwagen bij Nieuw-Leuzen zorgt voor 8 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging ruim 20 minuten. En verderop op de A28 richting Utrecht bij Soesterberg, 11 kilometer. Ook daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En ook daar is de vertraging 20 minuten. Dankjewel John. Zometeen hebben we het over een van de grootste ergernissen bij het surfen. Uh, Google komt met iets nieuws voor Google Chrome. Nou ja, namelijk een blokkade van de pop-ups uh, van die vervelende reclames die allemaal komen oppoppen, maar werkt het wel? En waarom doet Google dat zometeen? Sugar Babes Overload Elisabeth uh, jij ja voelt je vast en terecht trouwens ook nog een uh, jonge jonge blonde hè maar Ja zeggen. zeker. Weet ben je ik hoe ik oud dit plaatje blonde. Nee. Uh, 18 jaar oud oh, al. Oh ja. Dus dat zegt er wat. <laughs> Zet alles even in perspectief. Dit was namelijk onze tijd een beetje denk ik. Sugar Babes met Overload. Dus het bentje bestaat nog steeds overigens met drie totaal andere meiden inmiddels. Weet u dat allemaal maar eventjes, hè? acht minuten voor acht. Uh, we gaan het hebben over een ergernis op het internet. Want iedereen kent dat wel, je opent een website... en meteen komt er een advertentie in beeld... die nou ja, uh, bijna niet weg te klikken is. Een samenwerking van onder meer media en techbedrijven... wil daar iets aan doen. En dat heeft ook al effect. Google Chrome gaat die advertenties blokkeren. Techredacteur Nando Kastelein, goedemorgen. Goedemorgen. En dat is niet niks dat Chrome dat doet. Uh, want als Chrome iets doet, dan hebben we daar, hebben we daar allemaal iets aan of last van. Uh, hoe je het maar ook ziet. Uh, mm -hmm. Want ze gaan dit wereldwijd doen, hè? Nou, ze beginnen, het ligt wat, iets wat genuanceerder... ze beginnen hiermee in Amerika en Europa. Oh. Dus de sites die daar draaien en deze advertenties tonen... die worden als eerste nou, tussen aanhalingstekens aangepakt. Maar als jij eh, vanuit Zuid-Afrika naar een website gaat die in Duitsland is... dan eh, wordt alsnog de advertentie ook voor jou geblokkeerd. Maar ze blokkeren dus in eerste instantie... alleen websites in Europa en de VS en gaan het uitbreiden. Ja, jij zet gelijk aanhalingstekens, hoor ik al. Um, kortom, er zijn vraagtekens te plaatsen bij deze... Blokker, nou ja, wel een klein beetje. Want uh, wat je zegt in de inleiding, uh, ze willen zo ja, wat je zegt, irritante advertenties aanpakken. Advertenties die vaak een groot deel van je scherm overnemen. Maar ja, Google Chrome dat is Google. En Google is een van de grootste advertentiereuzen van de wereld. Dus uh, ze gaan niet alle advertenties aanpakken die er zijn. Zeker niet hun eigen advertenties. Zeker ook niet advertenties van andere partijen die meedoen. Andere Facebook, Microsoft een aantal uh, mediaorganisaties doen mee aan dit uh, initiatief. Uh, omdat ze niet willen... Uh, wat, wat ze willen voorkomen is dat mensen zich geïrriteerd raken... aan die nou ja, zeer opvallende advertenties. En door die te blokkeren... hopen ze dat mensen een, een, een andere app-blokker... die alle advertenties... Potenties weert, niet meer gaan installeren. Waarom? Ik bedoel, je zei het al, het is, het is een verdienmodel voor, voor iedereen ongeveer, maar ook voor Google. Waarom doen ja. ze dit dan? Nou ja, dus om te voorkomen dat uh, jij als gebruiker uh, geïrriteerd raakt... door die ja, grote opvallende advertenties. Uh, en als je die niet meer ziet, hopen zij dat je uh, geen reden meer hebt... om een andere app-blokker te installeren die ook hun eigen advertenties blokkeert. Um, uh, uh, wat, want die samenwerking die, die, die is niet alleen maar uh, op, uh, op de initiatieven van Google gebaseerd. Het gaat om meer media- en techbedrijven. Wat, wat ja. voor samenwerking is dat? Ja, dat is de coalitie voor betere advertenties. En dat is een samenwerking tussen verschillende soorten partijen... mediabedrijven, bedrijven, De advertentieindustrie doet mee. En die willen zo, zijn zo gaan nadenken over nou ja, wat zijn nou goede en slechte advertenties. Google heeft daar ook een onderzoek naar laten doen... Uh, onder 100.000 sites in, in Europa en Amerika. En daaruit blijkt dat 0,8 van alle websites... van die 100.000 uh, ja, slechte advertenties bevat. En die worden straks eens geblokkeerd. Ja, en zijn hebben dezelfde motivatie, neem ik aan, als Google het beschermen van hun inkomstenbron. Want uh, ja, als wij allemaal een hekel eraan krijgen, dan, uh, dan zijn ze helemaal ver van huis. Precies, dus aan de ene kant uh, levert het voor gebruikers het op, want ze zien minder irritante advertenties. Aan de andere kant is het ook echt een eigen belang om dit te doen op deze manier. Ja. Um, heb je het al kunnen uitproberen eigenlijk? Of, uh, wat, wat gaat het effect zijn voor ons? Uh, uh, zien we helemaal geen advertentie meer in Chrome? Nou, dat is absoluut niet. Uh, de vraag is zelfs hoeveel uh, advertenties je minder gaat zien. Dat hangt ook heel erg van je surfgedrag af. Want zoals ik al zei, uh, van de 100.000 door Google onderzochte sites... Uh, uh, heeft maar 0,8 die advertenties die dan worden geblokkeerd. En zeker de grote websites zullen zich waarschijnlijk... aan deze standaard gaan houden. Uh, maar het kan zomaar zijn dat je iets minder advertenties ziet. Maar de vraag is, en dat moeten we uit gaan vinden... want die functie zit pas vandaag uh, in Google Chrome... Ja. Uh, hoeveel minder dat is in de praktijk? Google Chrome... Chrome doet dat, er zijn meer browsers, gaan die dat ook doen? Nou, ja, weet ik niet helemaal. Ik weet wel dat Safari, dat is de, de, de concurrent van, van Apple, die voor, hun, uh, voor iPhones en iPads en Macs geschikt is, uh -huh. die biedt hiervoor ook dus soort dingen ondersteuning. Uh, zowel de smartphone als, als de, de Mac-app. Maar daar moet je iets apart voor installeren. En dit gaat natuurlijk een flinke stap verder. Uh, maar ja, Google, Chrome is de belangrijkste browser. Dus wat, ja. wat je in het begin al zei, als zij iets veranderen, dan heeft dat gevolgen voor iedereen zo'n ja. beetje. Dan is de impact groot. Nou, we gaan het merken vandaag. Nando je dankjewel voor je toelichting. Um, zometeen in het NOS Radio 1 Journaal. Uh, het laatste nieuws over de schietpartij op de school in Amerika. 17 doden zijn daar gevallen. En um, er is een slim verkeersbord. Dat is door uh, iemand uitgevonden die denkt... hé, hey, dat moeten we doen. Waardoor we eigenlijk niet meer hoeven te remmen als dat niet nodig is. Als er geen verkeer aankomt bijvoorbeeld. Uh, het hele verhaal, hoe dat precies zit, hoort u zo meteen. We zijn zo weer terug.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 NPO Radio 1.